Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is het maagdenhuis in Amsterdam binnengevallen om een bezetting van pro-Palestina demonstranten te beëindigen. Actievoerders kwamen vanochtend rond 11 uur het kantoorgebouw van de Universiteit van Amsterdam in. Ze eisen dat de UvA alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Maar dat zal niet zo snel gebeuren, zegt de Unie. Kijk, wij zijn een universiteit. Eh, wij zijn van de wetenschap en het onderwijs en de vorming. En eh, je houdt dan de lijnen open, ook internationaal. Um, en um, het, al, Alleen als er risico's zijn dat je daadwerkelijk met samenwerking bijdraagt... Aan mensenrechten schendingen, aan dat soort dingen. Daar moet je goed naar kijken, naar onethische zaken. En daar kun je dan de samenwerking, kun je maatregelen nemen om te zorgen dat dat niet gebeurt. Ook op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen is een bezetting bezig. Die actie lijkt kleiner. Rusland ontkent dat een grote dodelijke raketaanval gisteren op de Oekraïnse stad Sumy gericht was op burgers. 34 mensen werden gedood en er vielen 117 gewonden. Volgens Rusland was de aanval gericht op een bijeenkomst van Oekraïense bevelhebbers. Het Kremlin zegt dat er burgers zijn omgekomen omdat Oekraïne inwoners gebruikt als menselijk schild... Rusland gebruikt dat excuus altijd als er burgerdoelen worden aangevallen. Ja 21 en SGP willen dat moskeeën stoppen met oproepen voor gebed door speakers. De SGP voelt zich een vreemde in eigen land. En Ja 21 vindt de versterkte gebedsoproepen niet passen in Nederland. Het kabinet wil vooralsnog geen verbod, maar wel betere regels. En White Lotus actrice Amy Lou Wood zegt dat ze excuses heeft gekregen na een sketch op de Amerikaanse tv. In het programma Saturday Night Live werd ze nagedaan door een actrice met extreem grote neptanden. What if we took all the fluoride out of the drinking water? But what would that do to people's teeth? Fluoride? What's that? Ja, fluoride, wat is dat? Zegt het personage dat Wood moet voorstellen. Gemeen, goedkoop en niet grappig, reageerde Amy Lou Wood. Ook vond ze de grap over fluoride nergens op slaan. Want ze heeft dan wel spleetjes tussen haar tanden, maar geen slecht gebit. Een tijdje later heeft ze excuses van het programma gekregen. Ze zegt er niet veel over, maar is wel blij dat ze zich heeft uitgesproken. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen begint in het zuidwesten met bewolking en buien. Later breidt dat zich uit naar de rest van het land. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de Aalspits uh, dienen zich aan in Noord-Holland. De meeste vertraging zien we nu op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Knobert-Zaandam en Afritweidewormen 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging... A9, Alkmaar richting Diemen. Bij afwit AMC is er een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterreis ook is daardoor afgesloten. De vertraging is 20 minuten. En de N208, Zarssheim, richting Haarlem. Het is weer druk in de bollenstreek. Voor de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, Op TV radio en internet. ZFM.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 als we het over de beginperiode van uh, deze omroep hebben. Kom je in uh, 1990 uit en uh, toen uh, was dit een hit, Kaoma in en Lambada. En dat kwam eigenlijk door collega Torwal de Geus. Die had hem in het uh, buitenland gehoord. En die draaide als uh, een van de eerste hier uh, in uh, Zandvoort op zender... op uh, CfM Zandvoort uh, nog destijds vanuit de Watertoren. Toen de Watertoren nog de Watertoren was... En, uh, Laten we hopen dat er wel weer een mooie nieuwe toren voor in de plek gaat komen. Maar toch doet het een beetje pijn, hè? De oude to uh, toren weg En uh, ja, zijn we toch een beetje bang van uh, wat komt er voor in de plaats. Maar goed, we gaan uh, van het uh, goede uit. We gaan ook van het goede uit uh, daar in uh, Broek in Waterland... waar we voetballen tegen SDOB. We hebben het over uh, Zandvoort. SDOB momenteel derde. Zandvoort momenteel twaalfde. Het, uh, we hebben het uh, eerder in uh, dit uh, programma gehoord van uh, Piet Pijper. Momenteel 0 tegen 2 dus in het voordeel van uh, SV Zandvoort. Door uh, twee vroege doelpunten van uh, Ortman Vertoe is het uh, daar 0 tegen 2. En uh, ja, daar dus zijn we inmiddels uh, in, uh, in de tweede helft uh, bezig. Nog niks gehoord, dus we gaan uit van uh, 0 tegen 2. Dan hebben we het uh, burgernetbericht uh, wat we net uh, nog uh, voorlazen en uh, de melding van uh, de politie. Dat ging uh, om de vermiste oma met uh, dat jongetje. Nou blijkt dat voor het uh, verkeerde gebied te zijn afgegeven door de politie. Dus uh, in plaats van uh, Egmond Zee hadden ze Zandvoort uh, ingetikt of werd uh, de melding gedaan door degene die, uh, die de persoon vermist, uh, als vermist opgaven. Dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval locatie niet goed. Het is in uh, Egmond aan zee. Dus uh, als je aan het uh, zoeken bent hier in Zandvoorts, bedankt daarvoor. Maar dat is uh, niet meer nodig. En laten we hopen dat uh, de jongen en uh, de oma heel snel daar ook uh, in Egmond aan zee uh, teruggevonden gaan worden. Tot zover even de mededeling aan het begin van uur drie. dadelijk gaan we naar uh, ja, naar uh, Lawson toe. En die is Savare in Italië. Bij het ja, bekende circuit van Monza. Daar is uh, dit weekend een mooie old Italiaanse Oldtimer weekend. En hij is met zijn raceklasse de ITCC daar onderdeel van. Dus het hele weekend zit hij lekker in Monza te genieten van allerlei mooie auto's die daar rondrijden. In zijn klasse en of hij zelf ook rijdt. Gaan we zo dadelijk uh, even naar kwart over vier uh, gewoon vragen. Gaan we hem bellen en dan horen we het uh, live van hem. In de uitzending straks om 6 uur trouwens de kwalificatie van de Formule 1. We hebben het over Bahrein. dat mooie circuit en dat wordt weer in het donker verreden dan. Straks om 6 uur dan moeten de lichten ook daar zeker weer aan. En ja daar hebben ze geen problemen met stroom. De gozer heeft een paar lampjes erop en dan is de baan gelukkig verlicht. Nou er wordt verreden Parijs-Roubaix. Dan hebben het over wielrennen. Dat is altijd een uh, mooi spektakel uh, om te zien. En uh, ja, als we het daarover hebben, over wielrennen, Parijs-Roubaix... dan uh, denk ik uh, ook meteen weer aan de Tour de France. Hè, want die gaat er van de zomer weer aankomen en hebben we het weer over... Uh...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 Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Aux Champs-Élysées, tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin.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 Deux inconnus Et ce matin sur l'avenue Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit Et de l'étoile à la concorde Un orchestre à mille corps Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Au soleil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 We kunnen hem niet helemaal draaien, want we gaan naar uh, Italië, ja. Want daar is uh, Rendel Lawson uiteraard weer voor de Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, Rendel, een hele goede middag en welkom in de uitzending. Hé, huh? hey, goedemiddag. middag, middag. Ja, sorry, we hebben een Italiaan, die begon tegen me te rapen. Oh, oké, okay, versta je die dan? Versta je die, nee, nee, uh, Rendel? Totaal niet. Ja. Ik heb maar twee dingen. Si, Fino... En, en mucho. <laughs> oh ja, ja, ja. Nee, heel belangrijk. Ja? Hey, jij ja, ja, ja. zit dit weekend bij een mooi uh, Italiaans uh, historisch uh, weekend uh, op uh, we Monza. Uh, ja, we zitten op Monza bij uh, ACI Historic Race Weekend. En daar hebben we twee klassen uh, in de jongtuin Touring Car Challenge uh, rijden. Met uh, een mooie velden van 45 auto's. Dus helemaal geweldig. En de eerste auto's komen nu uh, al langzaam uh, naar de startgit toe. Uh, uh, ik moet even kijken, want dan gaat er gaat iemand nu helemaal van de verkeerde kant binnenkomen. Dus dat gaat helemaal goed. En dan ik krijg vragen: Bas! Nou, we nemen het gewoon live mee hoor. Nou ja, jongen, hier er komt hier een, een hele mooie. N3 GTR, rijden. en uh, dus het is allemaal een groot feest. Uh, we gaan dadelijk met een hele snelle prototype klasse beginnen en dan hebben we hele dikke Le Mans auto's rijden. Dus Ja jongens, dit is een feestje hier, al uh, drie dagen 25 graden. Dus ik heb een heel bruin bolletje en het is een, uh, ja... Monsta is magic. Het is alleen een oude, oude klerenzooi. Klaar. Ja, echt waar? Ja, het, ja. Is, uh, het is geen Sandvoort, uh, zullen we maar zeggen. Nou, dat is ook een oude klerenzooi, maar dit nou, is nog Oké, oké. Nou ja. ja, we nemen er ja. genoeg mee, maar... Uh, we nemen mee. Ja, ja. ja, mooie klasses mooie, uh, uh, van jou die uh, daar uh, in uh, actie komen... Uh, ja, in een Italia's uh, uh, historisch weekend... Hoe is het een beetje de verhouding? Neem jij veel ruimte in van dat weekend? Of ben je maar een klein nou, onderdeeltje daarvan? Nou, we zijn, we zijn eigenlijk wel de smaakmakers hier. Als ik eerlijk moet zeggen. We hebben nog een hele mooie formule, formuleklasse. Met allemaal formuleauto's rijden. En de andere grids zijn eigenlijk allemaal best wel heel erg klein. Dus uh, uh, laten we zo zeggen. We hebben hier nu een pre-grid area uh, moeten maken. Want we uh, hadden zoveel auto's bij ze. Maar dat past niet in de gewone pre-grid area. Dus uh, we hebben hier gewoon op de openbare straat. staan we gewoon de auto's op te zetten. Oh wauw. Wow. <laughs> dat is mooi, hè? Ja, zeker weten. <laughs> dus uh, het is een groot feestje. En, uh, ja, maar het is uh, vanaf dag 1 met Italianen een complete chaos. Ik dacht dat ze in Sandvoet moeilijk waren. Italianen is ongeveer overtreffende trap en dan maal En dat, dat, daar heb je mee te maken. Oh ja, lekker als je, als je dat uh, moet organiseren. Want jij houdt je met name bezig met de organisatie uh, van uh, dit weekend. Ja, ik, ik hou me helemaal bezig met de organisatie van het uh, hele racegebeuren. Dus uh, die twee klassen zijn alle rijders, we hebben uh, ongeveer 80 rijders uh, rondlopen. En dat zijn allemaal kleine kinderen, zoals ze op met hun uh, helm op hun kop krijgen, dan kunnen ze helemaal niks meer. En die moet ik een beetje proberen in het uh, oom te houden en dat lukt uh, gelukkig aardig. Ah, Oké, okay. ja. nou, ja, dan is het goed. Ja, wat, uh, ja, wat, uh, ja, wat voor auto's uh, zien we dan uh, zo onder andere rondrijden van, uh, van jouw klasse? Nou, dit vind het wel van Trabanten tot een echte Lucini s 2 Dat is een hele prototype auto die ook zelfs op Le Mans gereden heeft. Een Argo JM19 die op Le Mans gereden heeft. Uh, ja, jongens, tot de Cobra 289, maar ook gewone Porsche 944's. Mooie open kadetten, uh, die kennen de mensen ook wel. De c je uit de jaren 70 natuurlijk. Van alles wat. En dat hebben we onderverdeeld in een langzame klasse en een snelle klasse. En we gaan dadelijk de snelle klasse starten. En dat zijn die jongens, jongens, even heel eerlijk formuleren. Maar vanmorgen, uh, Walter Hofman, met een McLaren, zo'n oude Ken McLaren, reed gewoon op het einde van het stuk 310 km per uur. Sch, dus, wat? Zo. Hij... En het mannetje is uh, 76 en dat erin zit. Hè? <laughs> ja. ja. En uh, die, is, die is nog getraind, de voorneming aan. Uh. Ja, nou, nou ja, hij loopt dan gewoon later. We kan bijna niet meer lopen, dus, uh, dat is wat uh, er Oh, oh. Dus, uh, oké. Okay, toch een auto. Uh, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar hard hou race, kan je nog steeds. Kijk. Ook leuk, op Paul staat met een Argo JM, staat uiteindelijk met Minder Energy uit Amerika. En met een hele mooie Le Mans auto, staat ze op Pol, en uh, ja, die zat vanmorgen na de kwalificatie echt te huilen in de stoel, want dat is ze nog nooit meegemaakt, zo hard als het hier gaat. Oh wauw. Dus, uh, dus dat is mooi, ja, gewoon heel veel emotie in de historische autosport, dat willen we heel graag. Zeker, nou, emoties zullen ze straks ook wel hebben daar uh, op Bahrein. Wat heb je een beetje ja. de derde vrije training nog kunnen volgen, weet Helemaal niks ervan. Qualificatie nou, de... straks, hè? Ja, ja straks om 16 uur gaan we kwalificeren. Ja. En de, ja. ja, de derde vrije training. Ja, ik moet... Nou ja, ik, wat mij opvalt is Tsunoda. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Maar die staat gewoon uh, twintigste helemaal onderaan uh, met uh, de ja, Red Bull. Ja. ja, ja jongens. Zullen we maar Red Bull gaan zeggen dat die een klein beetje de weg kwijt zijn. Uh, met een heel gebeuren. Dus ja, we gaan maar zien hoe wat waren we neer. En, uh, maar ja, dit, dit, laten we zo zeggen. Alles naast Max dat knakt. Zullen we daarop houden? Ja, klopt. Want Max uh, ja, dat die dat op? zelf heeft die het ook niet echt makkelijk op de achtste plek. Maar dat is nee, nog ja, geen twintigste ja. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, dus uh, uh, ja, nou, de, de kop is uh, uiteraard weer uh, de, bij de McLaren's. Hier, hier, Wacht even. Ik krijg even een Ford Viper, maar ik vergeet niet bij die hemels. Oké. Okay. Oké, okay. kijk, luister eventjes. Dat is het geluid van een Dodge Viper. Wow, oké. Okay. Yeah. Lekker hè? Zeker, zeker Lekker. Heerlijk, uh, zo. Uh, ja, dus, uh, dat hoor je tegenwoordig niet meer bij de normale Formule 1-auto's, zeg wij, maar. Nee, dat hoor je helemaal niet meer, dus uh, dat is lekker. Maar da gaan, uh, de mensen, wij gaan de mensen hier een beetje helpen, want het is nu chaos aan het worden. nu ja. chaos, ik ga je niet langer ophouden. Dankjewel even, Rendel okay. En uh, volgende week gaan we verder bijpraten, goed? Helemaal toppie, oppie. Oh, Oké, okay. dankjewel. Veel plezier daar, hè. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Kantaren.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 Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare, perché ne sono iero, sono in italiano, un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e la muviola la domenica in chiù. Un giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove, nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una secento giù di carrozzeria.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 Lasciatemi cantare perché ne sono fiero Sono Ik ben een Italiaan, een Ik ben een Italiano. Italiano. Zojuist uh, hoort en die zit dit weekend in Monza met zijn uh, raceklasse, de ITCC. Nou ja, vanuit Broek uh, in Waterland hebben we geen goed nieuws. Momenteel staat het daar 2 tegen 2 uh, de voetbalwedstrijd. Dus Helaas twee doelpunten al gescoord door de tegenstander. Dansbare muziek hoor je op je eigen lokale radio ZFM. Dat was uh, de single Move van uh, Adam Poorts. We gaan naar uh, het programma van gisteren toe. Wat zeg je nou erop? Ja, het programma van gisteren van uh, mijn collega's. Zeg de collega's even geen rust aan de kust. En die hadden gisterenmorgen, zoals uh, steeds uh, bij uh, hun tweewekelijkse uitzending op de vrijdagmorgen... Dat is een column van uh, Hannie Kroese. En die ging dit keer over de Pasen. Ja, want volgende week, uh, vrijdag is het uh, Goeie Vrijdag. En dat is een beetje de start van de Pasen. En dan uh, gaan we het uh, paasweekend uh, in. En uh, Hanny heeft uh, over het uh, Pasen en het uh, paasweekend... een uh, hele mooie column gemaakt. En die heeft ze uh, gisterenmorgen voorgedragen op de radio. En we gaan nog een keer luisteren naar... Uh, Hanny Kroesem met uh, haar column over de Pasen. Ik zie mezelf nog lopen. Met mijn palmpaastok in de stromende regen. Hoe oud zal ik geweest zijn? Oog uit vier jaar, denk ik. Mijn handen en witte jekje geel gekleurd door het kletsnatte crepapier. En het broodhaantje compleet doorweekt. Dus die is sowieso niet meer te eten als ik dat al van plan was geweest. Ach, ach, ach, ach, daar liep ik dan met de klas door de verlaten straten. En niemand, maar dan ook niemand... die ons kwetsbare kinderzieltjes beschermde of kwam supporteren. Niemand die ook maar even de deur opendeed om naar onze liedjes te luisteren. En ik herinner dus paaszondagen, de hele familie aan het ontbijt... Het ontbijt dat bijna geheel uit eieren of dingen met of van eieren bestond. We moesten duidelijk zoveel mogelijk eieren eten. Er waren beschilderde exemplaren die nog een beetje vochtig aan de buitenkant waren... maar daar mocht de pret niet drukken, want het ging per niet om de dop. Het was altijd een wedstrijd wie de meeste eieren op kon. Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, vijf ei is stinken en tien ei is obstipatie. De winnaar hield dus de rest van de dag het toilet bezet... en zit voor de rest van zijn leven aan de cholesterolverlagers. En de tweede paasdag... Ja, hoor! Weer eieren! Maar voor de verandering moesten we de eieren eerst ergens gaan zoeken. Na een uur hadden we nog steeds niks gevonden. Maar toch moesten ik en mijn broertje mijn zusje blijven zoeken. Ik denk eigenlijk dat ze nooit verstopt zijn... maar dat de familie de kinderen graag even kwijt wilde... Mijn broertje had geluk. Hij wist er eentje op te graven achter het schuurtje. Het ei was kapot en hoogstwaarschijnlijk al enkele jaren geleden begraven. Dat konden we zien aan de harde donkergroene dooier... en bij nader inspectie bleek er haar op te groeien. Maar toch, beter een half ei dan een lege dop. Weer binnen kregen we van ome Gerard... verkleed in een versleten paashazenpak met van die triest hangende paashazenoren een paar zielig wit uitgeslagen chocolade-eitjes uit zijn mandje. En daarna mochten we bij de volwassenen aan tafel zitten... voor de paastol met beleg. Ach, zo schattig, dat boterlammetje. Ja, ik vond het zielig mijn mes erin te zetten... dus ik had mijn stol maar zonder boter. En smiddags een wandeling in het park. Maar was het geur of regenachtig... dan stond stevast de meubelboulevard op het programma. Hoe saai kun je een vrije dag maken. En we waren zeker niet de enigen die op dit idee waren gekomen. In een lange file liepen we door Sanders meubelstad. Konden amper een bank zien, wat staan erop zitten. En koper deed volgens mij niemand. Vandaag de dag wordt de paas totaal anders gevierd. Oh, maar Gerard zou in een op maat gemaakt paashazen outfit de show stelen. En het inhoud van zijn mandje zou nu bestaan uit eitjes in de meest uiteenlopende smaken. Echt waar, je wil het niet geloven. Je komt niet meer weg met melk, puur advocaat of pralinesmaak. Was afgelopen jaar karamel, zeezout of stroopwafelsmaak al exquise? Nu zijn er eitjes in appelmoessmaak, gebakken bananensmaak... nasi, goring en haring met uitjesmaak, dubai smaak en baklava-eitjes met gekarameliseerde honing en walnoten. En een gekookt eitje bij het paasontbijt van toch helemaal niet meer? Jongen, dat is zo niet 2025. Er staan eieren op tafel, maar alleen voor de sier. Het liefst gaan we brunchen met uitgebreide all-you-can-eat-buffetten in een luxueus restaurant ergens in het voorjaarsgroen of in een aantrekkelijk strandpaviljoen. En als we al thuis ontbijten, dan doen we dat met veel familie en vrienden aan feestelijk gedekte tafels met zoveel mogelijk keuze voor ieder wat wils. Allerlei soorten afbakbroodjes, verschillende soorten soep en kiesjes... watermeloenspiesjes met munt, verse tonijn, carpaccio, tartelet... met en gerookte zalm, mozzarella toast met basilicum... asperges met warme beenham, aritacheres overladen... met pastaterie van chocolade en natuurlijk de bubbels... diverse sap en smoothies. Ga zo nog maar even door. We maken het onszelf behoorlijk lastig en leggen de lat veel en veel te hoog. Bloednerveus hollen we met ons lijstje door de supermarkt en staan bijkans overspannen in de keuken. Vindt iedereen het wel lekker? Lukken alle recepten wel? Want ja, je wil een goede indruk maken en dus is het letterlijk en figuurlijk op eieren lopen. En de uitjes? De uitjes? Oh. Het park? De meubelboulevard? No way, daar kun je echt niet meer mee aankomen. We gaan romantisch naar Parijs, Rome of Wenen. Huren een huis met vrienden en familie op de Wadden of in Zuid-Limburg. Of zoeken het nog verder van huis. Bali of Dubai. Eigenlijk denk ik, waar beginnen we toch elk jaar weer aan? En dan nog eigenlijker, waar begin ik aan? De paasdagen zijn toch ook bedoeld om even tijd voor jezelf te nemen. En even een moment van zelfreflectie te hebben. Want je moet er tenslotte weer tegenaan tot de pinksteren. Dus ik heb me voorgenomen. De eerste dag een simpel ontbijtje. Even een frisse neus. En daarna relaxed op de bank een fijne serie streamen. En de tweede dag? moa, misschien een iets minder simpel ontbijtje. Een sneetje paastol. één ongeschilderd eitje. En om het toch een beetje speciaal te maken... een knapperig gebakken eierstokbroodje uit de oven. Want met Pasen... Moest je jezelf een beetje verwennen, toch? Precies. Dat is het hele eiereten. Ja, heel goed. Dankjewel, je uh, De column uh, van Hannie uh, Kroes van uh, gisteren. Uit uh, even geen rust aan de kust. Dank collega's uh, daarvoor. Weer uh, van genoten in het uh, mooie Paasvaal, Zoals wij dat uh, als de wat ouderen zeg maar... Het, uh, om meegemaakt te hebben hè? hoe wij de Paarse dagen beleefden. Klopt wel wat ze zegt. Dat, ik herken daar heel veel van. Dus, uh... Ja, ik begin ook al een uh, oude man te worden, denk ik. Maar goed, dan zeg ik altijd weer... Don't worry, be happy. En uh, ga lekker door. En dat doen wij ook hier bij Zandvoort op zaterdag bij Tot aan 5 uur. En daarna Fred. Ik ben benieuwd, want hij gaat wel iets speciaals doen. Daarover hoor je zometeen nog veel meer. Als Fred in de studio is gearriveerd. Want hij gaat daar niet zomaar iemand bellen. Nee, hij gaat... Bella, Dus blijf luisteren en dan hoor je het vanzelf uh, langskomen hier op de radio. Here's a little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry Be happy In every life we have some trouble But when you worry you make it double Don't worry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 Look at me. I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy. Don't worry. got No cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy, don't worry, be happy now.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 be happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry don't worry don't Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Dat waren nog eens happy. paasdagen hè, van uh, Honey Cruise. Uh, je hoorde ze juist in haar column. Don't worry, be happy. Gaat allemaal goed komen. Hè. Dat was uh, de single van uh, Bobby McFerrin. Daar gaan lekker een nieuwe muziek voor je draaien. De 3 die hebben een nieuwe plaat en die heet Dit is zo'n dag. Vandaag is een bijzondere dag. Wat hebben we er lang op gewacht. Hoe stoppen we de tijd? Er mag geen eind aan komen. Wat drinken op een zonnig terras. Ik was vergeten hoe gezellig dat was. Ik zag het niet meer zitten, maar het wordt weer zomer. En dan gaan we weer eens los met ons toe We gaan we wat dingen doen We mogen weer een keer en dan heb ik weer een oude gevoel En die lach op je gezicht zegt alles Want wie weet wat deze nacht van plan is Dit is zo'n dag Dit is zo'n dag Dit is zo'n oh. Want het feest is nog maar net begonnen Maar je weet het al een konden. En op de dansen oh -oh -oh. Oh -oh -oh. Wat zijn we toch belollig vandaag De mensen kijken om als ik lach Maar dat kan me niet meer schelen, Want ik ben zo vrolijk En vanavond als de zon ondergaat is er overal muziek in de straat Dus we gaan nog niet naar huis Het is toch lang niet over Want dan gaan we weer eens los met ons toe Gaan we stout de ding doen. We mogen weer een keer En dan heb ik weer een oud gevoel En die lach op je gezicht zegt alles Want wie weet wat deze nacht Je weet het al, eens één seconde Dit is zondag Dit is zondag En ik heb veel de dansen Het leven gaat te snel Ik heb veel aan je te vertellen We gaan vandaan. wie weet wat deze nacht want is Maar je weet het al is Dit is We hadden juist contact met collega Freddy. Hij is onderweg naar Zandvoort, naar de studio, maar je raadt het al mega en mooi weer, bloemenkorst, auto's die heel langzaam rijden. Dus uh, we houden het in de gaten of je op tijd kunt komen en anders beginnen wij hoor Fred, dat is ook geen probleem. Je hoorde, dit is zo'n dag inderdaad, dat sluit dan wel weer aan bij jouw situatie. Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar Ik moet bergen verzetten, mij als is er zwaar van Ik had water gevangen in de kom van mijn hand Ik bracht het naar zij, ik zwom terug naar land Tot stukje voor stukje de kustlijn brandt Hij zei dat het klaar was Noemde mij je atlas Sorry dat ik jou nog op handen draag Jij doet over het niks was. ik gaf te veel maar fuck dat God je bent complex Maar dat heb ik graag Dus ik verkoop mijn spullen Bouwhuizen van karton De prijs die ik betaal Om te denken dat het kon Ik wist dat het zwaar was Niet dat het niet waar was Je wereld op mijn schouders om. nooit andersom nooit andersom Jij had een blok aan je been, je wist niet dat ik er was, trok mij door de modder daarna vroeg ik wat er op je post lag, is daar nog plaats voor mij? Ik wist dat het goed ging komen, toen was het moment voorbij, jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas, Sorry Bouw hij van karton, de prijs die ik betaal... Je atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag. Gij doet over het leegst, was ik gaf de vijf. Ja, deze dame Pommelien Thijs is bijna net zo populair als uh, Roxy Dekker hier in uh, Nederland. En dan uh, in, uh, in België, hè, bij onze zuidenburen. Maar ook in Nederland doet dus ze het helemaal niet verkeerd. Want uh, deze single Atlas, die komt uh, nieuw binnen in de tipparade. En uh, dat plaatje ga je vast en zeker wel vaker horen bij de radio. En ook even gedraaid voor uh, John. Leuk dat je ook weer in uh, België naar ons luistert kan gewoon via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Luister je gewoon mee en kijk je ook in de studio trouwens. Hier aan de Tolweg 10A. Nou ja, als Fred georriveerd is hoor hem vanzelf op de radio. Maar wij houden het gewoon even voor hem in de gaten. En anders houden we de radio wel even draaiende. Dat komt allemaal goed. En dan gaan we gewoon even dansen hier in de studio. Ja, ik ben toch alleen vandaag. Dus uh, ruimte genoeg. Nou, doen we met deze plaat uit 1985. De Nova Band, Nederlandse band met Let's Go Dancing. Deze Nederlandse Band de Nova Band had uh, twee hits. Waaronder die uh, juist door Let's Go Dancing. Maar die andere single die was net weer even populairder. Dat was uh, You're Gonna Be Mine. Eveneens uh, uit 586 uh, ongeveer. Ja, zo dadelijk horen van Fred uh, wat hij allemaal gaat doen. En anders uh, vertel ik het wel even. Want uh, hij heeft het ook op uh, zijn Facebookpagina geplaatst wat hij uh, gaat uh, doen. Over voetbal gesproken, althans, daar wil ik even over beginnen. De eindstand is uh, inmiddels bekend. 3 tegen 3. Daarin Broek in uh, Waterland tegen de nummer 3. Dus dat is best wel goed uh, gescoord door uh, SV Zandvoort. Ze nemen 1 punt mee naar huis. En dat is tegen de nummer 3. Als zij nummer 12 staan, helemaal niet zo verkeerd. 3-3 dus. En deze single van de Smithereens draait ik speciaal even voor uh, radiocollega Rijn van Lunteren. Ja, dat was uh, ja, de single uh, die gewoon vaak gedraaid wordt he, op de radio. Guarantee for Love. Lekker en gauw uh, Ook een beetje uit onze tijd op Rijn. Jawel, dat uh, klopt wel volgens mij. Nou ja, straks een uh, entertainment for you met daarin Danny Christian. Dus lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Hoor je ook Danny Christian? Die heeft namelijk een nieuwe single uh, uitgebracht. Daarop straks meer. Ik nou, ben benieuwd of uh, Fred deze plaat al, uh, althans deze versie al uh, gehoord had... Uh, van uh, Cruel Summer, de Bob Sinclair-versie uh, is hebben dat... ja, toevallig... We hebben de hele tijd niks meer van gehoord, van die uh, Bob Sinclair. Nee, toevallig uh, heb ik hem uh, vanmorgen nog even gedraaid. Hé, hey, uh, nou, kijk, uh. kijk, dat is wel heel toevallig. <laughs> ja, want uh, ja, het is allemaal nieuw spul natuurlijk, hè. Ja, dus, ja. Uh, nou, wel lekker om te draaien. Het dadelijk entertainment voor jou. Jij hebt de studio gered, hè? in ieder geval gelukkig. Ja, ja, het is... Ja, lekker druk hè? <laughs> Ramp onderweg. Maar er gebeurt nogal wat, <laughs> zo dit weekend, op diverse plaatsen. Ja, we hebben de Marathon van Rotterdam natuurlijk. Ja, zo uh, ja, en overal festivals heb je ook nog ja, in, ja. Uh, Feesten heen op het strand is het weer oh, ja. helemaal heel levendig. Dus, dus, uh, uh, nee, het is uh, druk zat. Zeker weten. Nou, bij jou ook of uh, valt het mee? Ja, uh, Roy Hofman is onderweg hier naar de studio toe... Uh, voor zijn uh, nieuwe single te promoten. Hoe zit het nou? En we gaan uh, tussentijds nog even bellen met uh, Danny Christian. Daar gaan we nog eventjes een babbeltje mee aan. En uh, we gaan Brian Kampens uh, ook nog eventjes bellen... voor zijn nieuwe single Beter uh, met zijn twee. En als het nog een tijd over is, dan gaan we Harjo nog bellen en uh, Samantha Steenwijk. Oh, kijk eens aan. Hoe is het met Samantha? Ook lekker bezig met nieuwe ja, muziek? Ja, ja, ja. We, we kunnen nog lang niet dood staan. Dat, dat, is, dat is de titel van een nieuwe oh, muziek. We, ik denk, wat zeg je nou weer? Ja, we uh, nog we nog niet ja, gelukkig niet, toch? Jongen, nee, jongen, we nee, moeten je moet er niet in denken. Geen, geen tijd voor. Nee, zo, zo is het, we hebben weer druk hè, met de radio en zo en andere Daarom. dingen. Dus uh, heel veel plezier bij Fred. Ik ben er volgende week weer. En uh, ja, wie ik dan bij me heb zitten, dat hou ik nog even als cliffhanger... Moet je gewoon zaterdag weer uh, luisteren tussen twee en vijf uur. Ik ga me voorbereiden op de marathon van uh, Rotterdam... die ik morgenochtend uh, achter mijn televisie ga bekijken. Oh, de televisie. Hè? <laughs> en uiteraard de uh, Formule 1. Zodat de kwalificatie om zes uur uh, in uh, Bahrein. in het donker met de lamp aan. Dus dat wordt weer heel mooi. En uh, morgen de race dan om vijf uur hebben we het over de Formule 1 uh, weer. Ik ben benieuwd hoe Max het van het weekend gaat doen. Ik zeg tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Some Dag!